kwart van de medische specialisten geeft toe dat hij wel eens een medische fout maakt, zeggen onderzoekers van de ledenorganisatie VVAA. Bijna een kwart van de specialisten verzwijgt die fout omdat de gevolgen voor de patiënt verwaarloosbaar klein zouden zijn of slecht voor de toestand van de patiënt. Van de huisartsen zeggen 9 van de 10 dat ze wel eens in de fout gaan, maar de helft van hen houdt dat stil. Verreweg de meesterartsen en andere medici bespreken een misser het liefst met collega's. In negen van de tien gevallen leidt het ontdekken van een fout tot aanpassing van de werkwijze of de geldende protocollen. Griffierechten gaan minder omhoog dan het kabinet van plan was. In bestuurszaken wilde het kabinet in eerste instantie een basistarief van 500 euro invoeren. In het nieuwe voorstel betalen mensen met een laag of middeninkomen 250 euro... bij geschillen over uitkeringen, studiefinanciering en huurtoeslag. Bij andere bestuurszaken wordt dat 400 euro. Ook bij de kantonrechter betalen de meeste Nederlanders straks minder griffierechten dan het kabinet had voorgesteld. Het kabinet vindt de verhogingen gerechtvaardigd omdat de gebruikers van de rechtspraak er straks meer voor gaan betalen dan andere burgers. De nieuwe tarieven moeten in de zomer van volgend jaar ingaan. Tegelijkertijd wil het kabinet gerechtelijke procedures vereenvoudigen en versnellen. Het weer veel bewolking, maar vanuit het zuiden ook wat zon. Maximum temperatuur 18 graden. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Ik ben er nog steeds behoorlijk van onder de indruk hoor. We hebben een prijs gewonnen. Yeah. Oh hey, het is gelukt. Wat zal die lekker smaken zeg? Met dank aan Café Almzee. Waar vanmiddag om 5 uur uh, het nationaal kampioenschap Garnalenpellen gaat beginnen. De grote finale met 32 deelnemers. Zoals uit Geurnier komen ze daarheen. Solkamp. Solkamp, oké. Welkom bij uh, het tweede uur van op zaterdag met als eerste plaats Tavares. En dan take away the music voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Albertje? We gaan natuurlijk om uh, half vier gaan we de evenementenagenda met u doornemen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei dingen uh, in de nabije toekomst uh, op staap, staan op stapel. Om wellicht dat er iets tussen zit waar uw interesse naar uitgaat. Dan kunt u gelijk even meeschrijven. Nou, rond de klok van kwart vijf natuurlijk het gedicht van de week. We gaan uh, zometeen uh, weer schakelen uh, naar de volgende muziek. Uh, naar uh, Joop van Es. Want Joop van S. is voor ons aanwezig bij Zop1 tegen S. Vee 1. <laughs> Klopt. En we hebben nog een heleboel uh, lokale nieuwtjes en uh, regionale nieuwtjes. Dus ik zou zeggen, uh, blijft u luisteren. En we hebben natuurlijk ook nog hartstikke leuke muziek. Ja, de Buona Vista Social Club, dus samen met Coldplay. Hier is Klok's. Zonnig paatje, bij CFM, door de kop samen met de Bonavista Salsa Club. En dat was kloks, omdat de klok vanavond een uurtje achteruit gaat. We hebben wintertijds, we gaan we snel naar zuidoost voor de wedstrijd van vandaag. ZHB tegen SV Sanford, hoe is het daar zo aan het slot van de eerste helft, Joop? Niet, niet echt zonnig, want ja gaat bij de 2-0, dus dat heel erg. Het is dus dat jongens bal op tegenhouden, maar... En uh, tijdens je, toen jullie naar het nieuws luisterde was het Zandvoort uh, dat op de achterstand kwam door uh, een verdediging. Uh, de nummer 9, de spits van de ZTB, was snel genoeg om hier te kunnen passeren. En Zandvoort die staat dus al vanaf uh, zeg maar, uh, nu tot 15 geleden op uh, een 1-0 achterstand. Corner nu voor de ZTB omdat uh, Schmid die behalve 8 naar werkte. Nog net aan, anders was het gewoon 2-0 geweest. Gaat die wel komen? Er nou, kan iemand bij, er wordt gefloten, er wordt geduwd, uh, soms mag een vijfschot opnemen, uh, En daar gaat een gele kaart verbabbelen, ja eindelijk, dat werd een keertje tijd. Uh, de spelers van, uh, met name de verdedigers van de ZOB, die uh, ageren constant wel met het van die moet Hij is al een paartje gewaarschuwd, nu was hij weer bezig. En nu krijgt de nummer twee, uh, die mee is gekomen, was voor, voor die corner, die krijgt terecht een gele kaart. En mag Zand voor het gaan uitverdedigen. Ik zie je, Billy Visser hoofd hier, been uh, van de tegenstander over de zijlijn. De hoogte van de middellijn mag Zand voor nu gaan ingooien. Visser naar Mol, Mol. Ja, ja die kan hem aannemen, doet er ook wat mee. Nee, want deze man is kwijt. En probeert nu iemand van de zon die bal weg te werken. En dan wordt er uh, gefloten voor een uh, diletant. Oftewel een, uh, een voordeelbal die niet het uh, voordeel oplevert. Is het ZTB die mag uh, gaan, uh, gaan hervatten. Dat is ondertussen gebeurd. Klein tikje opzij. En dan gaat hij niet in de bal komen. Maar het is Jans Willeveld daar. Die uh, kan wegkoppen. En Maurice Mol kan hem aannemen. Mol gaat. Uh, hey, hij gaat een keer spelen. Je kan kast er, kast komen. Je kan bij, ik kan Kasten Fries bij komen. ik kan bijkomen. kan er ook niet bij komen. Het is stel Sandvoldoel. Dat is daar heel gevaarlijk. Twee mannen met de benen omhoog die tegen elkaar op springen. Uh, Gelukkig gaat het allemaal goed. Maar voor hetzelfde wil je de ontzettend grote van, Het is wel Sederbeek. Uh, die uit die milieu verspeld gekomen. Een uh, aanval gepleegd. Zwingt die bal binnenvloed voor ons op een is ja. dus Max Aarderderk, die daar niet geplaatst is op Michael Kout. Maar hij kan niet van de stilheid gebruikt. Nee, de bal is niet zuiver genoeg en hij kon er niet bij komen. Keeper van ZDB heeft die bal nu aan de voeten. Kastje de dwingt hem gewoon om die bal te pakken en daar gaat die keeper hem zo meteen, ja. nou ja, hij blijft met die hand, bal die handen staan. Van mij mag er maar 6 seconden houden, oh, legt hem nu eindelijk weer en dan gaat hij bal komen. Dikke bal. Nou, de spits, die kan er niet bij komen. Ronald Kalus wel. Kalus, uh, met de bal aan de voet, gaat naar de middenlijn toe. Max Aarder, speelt terug naar Lemmens. Lemmens de voorruis naar Keil. Goed zo, je moet ook voorruis stellen natuurlijk. Kael probeert dat snelheid te gebruiken, maar dat heeft hij niet, want hij moet de buitenbocht nemen. En de verdediger van ZOB die kan die bal uh, naar voren constateren. En gaat hij via bij de, de kruis van Zandvoort, gaat hij bal over de zijlijn. Inwerp voor ZOB. En de doertijd van de spelers zijn bijna allemaal gedekt, dan gaat die bal een eindelijk komen. Ver ingooien. de droger die kan er wegwerken naar Aardewerk. Aardewerk, die komt er niet goed bij en die kan er ook weggekopt worden en nu doorzetten op heen. Die houdt die bal weer in de ploeg mee. De dus Lemmens, naar um, Aardewerk. Aardewerk, die komt er helemaal uit. uit. Zet twee man te kijken, Kastenvries. De visser, wat doe je erbij? Koop jongen. Daar is Maurits Mol. Maurits Mol staat nu aan de linkerkant ter hoogte van het 6 meter gebied van uh, ZOB. En probeert er uiteraard zijn man te passeren. Dat lukt hem ook, maar er komt een tweede. Dus de rugdekking is goed voor ZTB. En die werkt de bal over de zijlijn. Nou, jullie, mons mag ga gooien ter hoogte van het 16 meter gebied van uh, de uh, gastvloeg. En dan gaat. Nee, dan gaat. Uh, de Visser gaat dat doen. Visser, die moet eerst even kijken, natuurlijk, welke mensen er vrij lopen of er even wel beweging is. En gooit heel ver erin. Maar niet ver genoeg, want die hele lange man van ZOB kan hem wegkoppen. Maar het is nu weer uh, via ZOB dat die bal over de zijlijn gaat. En dan zal het opnieuw gaan gooien. Nee. Wird het wordt een vrije schop, denk ik. Een vrije schop voor ZOB. Nou, een beetje raar. Nee, inworp voor ZOB. Typisch, want dan gaat via een speler van ZOB over die zijlijn. En die scheidsrechter interpreteert het anders. Daar komt die bal. En dus Jurgen Mans kan hem opvangen. Mans. Die dus probeert hem naar voren te spelen. Uh, dat gaat niet naar aardewerk. Aardewerk. Die is op het hele middenveld te vinden. Maar die maakt het toch een behoorlijk fout hoor. Want nu kunnen die heel snel jongens van het CTB kunnen eruit komen. Want hij de hij er staat tegen Sp eraan. Die zitten vol. En die gaat gelukkig voor Standwoord voorlangs, voorlangs. Maar er is nog steeds gevaar. Want er zijn minder Sandvoor dus dan uh, ZB-spel. En gelukkig kan Bullitessen daar die bal nu over de achterlijn uh, schoppen. Maar door uh, de corner komt en die gaan we nog heel even meenemen als jullie niet recht kunnen heren. Want we zien nu veel druk op de doel van Jorg Schmid. Die uh, moet proberen om die, uh, om die bal tegen te houden natuurlijk. Het duurt wel heel even voordat die bal er is. Je gaat hem nu neerleggen en dan gaat hij corner komen. De hele lange jongens van de CTB zijn allemaal voor het doel van Smit. En die pakt hem er overeen. Goed, uh, de, tot zover deze reportage. Uh, de stand is toch steeds uh, 1-0 voordat de CTB. En uh, na de rust kan we erbij terug.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 Hij zit te swingen Je de Commodores en de Night Shift. We hebben weer een berichtje voor Dan weer een plaatje En dan weer even een evenement Je hebt het druk vanmiddag, hopelijk ja? Het is wat, hè Tjonge, ja, Jongen, no, jonge. no, no. Uh, Ja, luisteraars, noteert die maar vast in uw agenda 10 november, want dan is het weer zover Shopping, dinner night in de Halterstraat de Shopping Dinner Night die de ondernemers aan het begin van de Halterstraat vorig jaar voor de eerste keer organiseerden, krijgt wegens de grote belangstelling van toen nu een vervolg. Op 10 november aanstaande zijn er speciale aanbiedingen en menu's voor de winkelende Zandvoortes en voor de gasten van buiten ons dorp. De Shopping Dinner Night duurt van 5 tot 10 uur. Naast leuke aanbiedingen zullen diverse winkeliers voor hun klanten nog een hapje en of drankje verzorgen en serveren. De deelnemende restaurants een speciaal menu voor een zeer speciale prijs. De avond wordt ondersteund door gezellige live muziek en sfeervol aangekleed door middel van vuurkorven op straat. De babbelwagen geeft een diavoorstelling en er komt een rad van tuin waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Kortom, dat wordt een hele gezellige winkelavond om niet te missen. 10 november aanstaande van 5 tot 10 uur in de Halterstraat. Ik zou zeggen, wil je me nu? Wil je me nu? Ja, nee, die dat bruggetje ken ik. Oh, Oké. Okay. <laughs> Eens even kijken, wat heb ik nou weer opgezet? Even luisteren hoor. Ik ben er Volast niet bekend me. voor, maar Volast goed, me. zo dadelijk waarschijnlijk wel. Lekkere muziek bij CFM. I heard you on my wireless back in 52 Lying awakened and the tuning in on you If I was young it didn't stop you coming through Dat was Buggles en Video Kilt De Radio Star Het is even een half vier, tijd voor de evenementagenda Ja, en uh, nou, We hebben het er al uitvoerig over gehad dus ik zal het uh, nou gewoon bij de mededelingen doen Garnalenpellen vanaf finale Zandvoorts kampioenschap Café Oomstee Vanaf vijf uur En uh, Halloween zit eraan te komen hè? Ja, spannend dus, uh, Vanavond Oeh. is er een Halloween party in Café Joy Aanvang 8 uur. En ook bij de hockeyclub trouwens. En ook bij de hockeyclub. Hartstikke leuk. En natuurlijk vanavond is de nacht van de nacht. Want Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen licht bij sportvelden en openbare verlichting. Zandvoort aan de zee draagt ook zijn steentje bij. En daarom zal de gemeente Zandvoort aanstaande nacht... Uh, ...de aanschijnsverlichting van het raadhuis en de hervormde kerk uitlaten. Maar ook ondernemers willen op ludieke wijze meedoen. En daarom kunt u bij diverse horecagelegenheden genieten van een heerlijk diner bij Candlelight. Mm. Waar ken ik dat woord van, Candlelight? Nou, vanmiddag dan maar weer. Maar in ieder geval drie restaurants weet ik het van. Dit is de Tapasbar Piripi, Restaurant de vier Geboden en visrestaurant de Meerpaal. Nou, morgen staat Zandvoort Bol van de Britsers. Want uh, zoals gebruikelijk organiseert de live Sandvoort op de laatste zondag van oktober haar Bridge Drive in veel restaurants en kroegen in Zandvoort. Het aantal aanmeldingen was zo groot dat er een stop moest worden ingevoerd. De opbrengst van deze horeca bridge wedstrijd gaat naar de stichting Lions helpen kinderen. En morgen is er ook uh, die van, van paarden houdt een open dag in de manege uh, De Baarshoeven. En het begint om 10 uur en het duurt tot 5 uur. En het zal u niet verbazen dat het thema Halloween is. Gaan we door. En dan komen we op 1 november. Want dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. The Pink Panther. Een film uit 1963 met Pieter Sellers. Uh, vanaf 1 uur op 1 november uh, opent Cinema Nostalgie de deuren. Met deze keer dus de film The Pink Panther uit 1963. Met in de hoofdrol Pieter Sellers, David Neven en Claudia Cardinale. Uh, ontvangst met koffie en thee en cake. Vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. Kosten 7 euro inclusief belbus, film, koffie en toeslag zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van de belbus kunt u zich opgeven bij plus punt. Losse kaarten zonder belbus zijn vanaf, zijn nu al te krijgen natuurlijk bij Circus Zandvoort. Dus 1 november, cinema, nostalgie vanaf 1 uur, de Pink Panther. Vanmorgen al uitgebreid besproken in uh, Goedemorgen Zandvoort, 5 november uh, de nationale 50 plus dag en uh, wat daar allemaal te doen is kunt u nakijken op wwwnationale www.nationale50plusdag.nl in of in de Zandvoortse Courant. in de Zandvoortse Courant. Want die dag is de kick-off. Want vanaf 5 tot en met 12 november heb je het evenement Neem Je Niets Voor en Doe Van Alles Week. En dat, is, uh, dat staat ook in de teken van 50 plus met diverse activiteiten. het staat uitvoerig op de middenpagina van de Zandvoortse Courant. Dan hebben we op zaterdag 5 november op het circuitpark Zandvoort de Zandvoort 500. Het Winter Endurance Kampioenschap 2011-2012 start op zaterdag 5 november met de 500 kilometer tellende slijtage. ...op het circuitpark Zandvoort. Naast veel sensationele inhaalracers op de baan... ...zal ook het nodige spektakel te zien en te beleven zijn in de pits. Dan kijk ook even vast naar, vooruit naar zondag. 6 november, Jazz in Zandvoort, Claire Foster. Fantastische Engelse zangeres, geboren in 1968... ...die in New York gestudeerd heeft... ...en in de jaren 90 enkele jaren in Amsterdam heeft gewoond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.clairefostermusic.com... ...of www.jazzinzandvoort.nl. Oh. Zo, nou zo, dat, was zo, dat was weer heel wat, uh, Albertje. Ja. Voldoende te doen. We krijgen zin en we hebben zin in Zandvoort. Zo zullen we het maar zeggen. En vannacht dus de Nacht van de Nacht. Deze plaat past er heel goed bij. Hier is Rob de Nijs. En zet een kaars voor je raam vannacht. Je bent het werk en de mensen moe. Eindelijk weer alleen.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 Je zet een kaart voor je raam vanavond, en ik kom naar je toe. De muziek uit het uh, Stok, Aiken en Waterman uh, tijdperk, zeg maar. Dat was Rick Ashley en Whenever You Need Somebody. Ja, en uh, de ijsbaan komt toch, hè? Ja, gelukkig Geweldig, wel. Ik gelukkig wel. Goed. Super. Hartstikke mooi, dat is vorig jaar ook zo'n geweldig evenement. Want nu de ijsbaan er toch komt, belooft het een gezellige en sfeervolle winter te worden in Zandvoort. Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat, dat het na een jaar uit was met de schaatspret in het dorp. Maar nu de gemeente zich garant heeft gesteld voor de eventuele exploitatieverlies, durft de ondernemersvereniging Zandvoort het aan om het in het centrum in december en begin januari om nieuw om te dopen tot winterwonderland. Won, winter de ijspret begint op 17 december onder leiding van de ijsmeester Leo Miesenbeek. De ijsbaan zal tot en met 8 januari... 2012 dagelijks geopend zijn van 12 uur s middag tot 9 uur s avonds. Nou, daar hebben ze natuurlijk erg veel vrijwilligers voor nodig. Wellicht dat u zich via Leo Micebee kan aanmelden als vrijwilliger. Maar in ieder geval een sfeervol uh, Zandvoort Centrum met kerst en oude nieuw. Helemaal leuk. Winter Wonderland komt weer terug hier in uh, Zandvoort en met echt ijs. Hè? Dus je kan gewoon echt uh, je schaatsen pakken en lekker tekeer keer gaan zo op het Raadhuisplein. Hoe laat wanneer begon het ook weer, zei Vanaf 17 december. Tot 6 januari. 8 zelfs. Oh, wat een mooie tijd. Geweldig. Hier is de commissaris. En daarna gaan we weer over naar van S voor ZOB tegen SV Stamford. Ich bin es schon gewohnt, die TV Fog, da live ist nicht sie war Junge, sie sind so rein und weiß Und jede Nacht hat ihren Preis Sag to the Sweet, you can't rap to the heat, ich verstehe, es ist heiß sie Sagt you know, I miss my fucking Friends, mein Jack und Joe Gill Mein Funkverständnis, ja das reicht, zur so Not ich überweis, was hier es fehlt Ich überleg bei mir den Außen spricht dafür werdet es nicht noch brauch Die Spat-Blaces sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja Uber auch Dort Singers sag mal das Herz die war Kommissar auch wenn sie ander Meinung sind den Schnee auf dem wir alle teilen, fahren. Enthalte jedes Kind jetzt das hinter dir oh oh oh oh und wir sind gerne und, dumm. und dieser Frust Het is inmiddels al kwart voor vier geweest. Dat betekent om uh, snel weer terug te keren naar Zuidoost-Beemster voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Ja, wel wonen natuurlijk in een extra minuut van die tweede helft zitten. Want er is een minuut of doorgespeeld aan het einde van die eerste helft. Omdat er nog wat blessures waren geweest. En dus de dus wedstrijd is nog maar net weer begonnen eigenlijk aan die tweede helft. En soms het heeft alweer een doelpunt uh, moeten verwerken. Oh jee. En, uh, een hele mooie voorzitter. De uh, achter Joris Schmid uh, gekopt. Die daarvoor nog een schitterende redding had. Maar uh, nu kon, moest hij dan capituleren. Dus de verdediging zag er ook niet erg goed uit. We zetten gaten in. En uh, de kleine uh, linksluiter van de dus Zop Die dus uh, handig gebruik te maken. En uh, zon, uh, zijn ploeg op een dubbel voorstand te brengen. Goed, soms is dus nu in, in, in, in de aanvallen. Het was een mooi schot daar uit de tweede lijn. Van Maas Maar dat gaat wel een een naast, dus er ziet er gericht genoeg en daarbij komt ook nog dat de keeper van ZOB die bal makkelijk zich aankomen en lekker te gaan. En er, er, het volgt dus dat hij het spel weer mag voor te vanwege een verlegen doeltrop. De 5 meter lijn, hij wacht nog even. Ja, S Sop staat natuurlijk voor, makkelijk zat. Schijnzetter er zich kon er maar. Ja, dan gaat die bal een eindelijk een keertje komen. In de al komt hij terecht bij Bas Lenders. Die komt nu heel veel naar voren hij is, maar ook al snel genoeg om het binnen te houden. Nee, niet snel genoeg helaas. Gaat over de zijlijn, komt was ook een inzicht en hij probeerde het in ieder geval wel, want er inzicht heeft die kleine terug van Zandvoet in ieder geval, in ingooi, aardewerk, komt u maar buiten de lijn ook, de weer en ingooien voor ZTB en die bal ging recht tegenover mij ja, ging recht naar over mij over de zijlijn, dat was op de en die spelers van ZTB die gewoon net 15 meter de bal mee naar voren en wil hem dan in nou dat trapte deze schijfstel er niet en nu door het hoofd van en en nu mag ZTB gaan gooien uh, maar nu, stukje verder, niet zo gek zijn, maar toch wel weer wat verder. En dat een diepe bal. Een hele diepe bal zelf, daar moet het goed verdedigd worden voor Zandvoort. En inderdaad, Jurymans kan de bal wegkrijgen. Vier bloemen vissen na, Maurice Mol, kan er niet bij komen. Hij komt die bal houdig in de doelnoem van uh, Zandvoort. Dan gaat hij nummer 11 van, uh, van uh, ZB. Klaagt die bal goed breed. Uh, uh, <sly> hij, hij struikelde gewoon achter de bal. Maar er is nu nog in de buurt, maar misschien staat er wel over een grafstukje. Dat kun straks hier in, uh, in Zuidoost-Neemst. Zandvoort mag gaan gooien Aan de overkant van het, het veld is het... Uh, ...Kristoorgen, de moet zich ermee. U gooit dan Mol, maar is Mol in de voeten. Mol, die gaat natuurlijk weer pingelen. Hij hangt hem tegen zijn speler aan. en probeert in de langste kant, dat lukt ze niet. Er dus staat een paar bij mij voor mijn gezicht. naar goed, dus die is weer voorbij. Zandvoort uh, is in de aanval. Mol, gaat die bal voor krijgen met links? Kan Zandvoort erbij komen? Nee, wordt weggekopt. Door een verdediger zet Maar over de zijlijn en dat betekent dat de hoogte van... ...leg maar zeggen zou een beetje de penalty stip. Dan mag Zandvoort vrije worp uh, gaan nemen. Of worp gaan nemen. En Chris Doolger die gaat zich daarmee bemoeien Die gooit nogal ver. Dus alles vanzelf We staan in principe in het 16 meter gebied. En dan komt uh, Molling. nee, die komt er net niet bij. Wordt geduwd. En uh, door mol, en de dat Zetterby. Die mogen mag nog uit gaan verdedigen. De stand is 0-2. En we hebben gespeeld 8 minuten in de tweede helft. Dankjewel Colin de Joop. En straks komen we weer bij jou terug voor het vervolg van de wedstrijd. Er is weer meer muziek. Hier is De Dijk. Als het al oh.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 Bij ondergaan de ondergaande zon in de hand het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimperloze vlakte van een vlekkeloos bestaan kan het in gaan baaien, ook al wil je er niet aan. Als het golf, een golf, een koelt, liet te stuiten. Ja, en het golft zeker goed, hoor. Het golf helemaal goed. Ik heb een golf cabrio en die bevat prima, hoor. Dus... Ja, euh... ook, hè? <laughs> Je de dijk en uh, als het golft, dan golft het goed. <laughs> Zo is -ie. Ja, en uh, hebt u uh, nog bruikbare kleding, dan uh, graag even uw aandacht. Want op vrijdag 4 november van 7 tot 8 uur... en zaterdag 5 november van 10 tot 12 uur... vindt de kledinginzamelingsactie plaats van SEMS Kledingsactie voor Mensen in Nood. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding schoesel... En huishard In gesloten plastic zakken afgeven bij de Agatha Kerk aan de Grote Krocht. Voor meer informatie over Sams Kledingsactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingsactie.nl En tot zover uur 2 van Salford uh, op Zaterdag. Zo dadelijk zijn we met de derde en laatste uur.